Middernacht, woensdag 14 augustus, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Familie van bewoners van zorginstelling Novo... heeft geen vertrouwen meer in de top van de organisatie... en wil dat de directie opstapt. Dat zei de voorzitter van de Centrale Familieraad in Nieuwzuur. Vorig jaar stierf een verstandelijk gehandicapte vrouw in een Novo-instelling... nadat medewerkers haar tegen de grond hadden gedrukt. Bestuursleden van Novo zeiden in NRC Handelsblad... dat de vrouw waarschijnlijk te zware problemen had voor het tehuis... en doorverwezen had moeten worden. De raad van toezicht van Novo wil eerst een onderzoek naar de zaak afwachten. Prins Frieso wordt vrijdag in besloten kring begraafd in lage vuurs in de gemeente Baarn. De dienst in de Stulpkerk wordt geleid door dominee Karel Terlinde. Niemand van het kabinet, ook premier Rutte niet, zal vrijdag aanwezig zijn bij de begrafenis. De koninklijke familie nodigt een beperkt aantal mensen uit voor de uitvaart. Wie op die lijst staat, wordt niet bekendgemaakt. Israël is begonnen met de vrijlating van 104 Palestijnse gevangenen. De vrijlating is een gebaar naar de Palestijnse autoriteit... voorafgaand aan de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. De gevangenen wachten in de Palestijnse gebieden een heldenontvangst. De vrijlating is in Israël omstreden. De meeste gevangenen zaten vast voor het plegen van dodelijke aanslagen.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 Het weer, de buien nemen af en het klaart flink op. In de ochtend, vooral in het noorden en oosten, nog een enkele bui. In de middag droog, de zon schijnt daarbij geregeld en het wordt 19 tot 22 graden. Donderdag opnieuw droog en flink wat zon bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Goedenacht, hartelijk welkom bij deze Casaluna. Uh, als u uw handen vrij heeft, dan wil ik u thuis vragen... om even een testje samen met mij te doen. Ik ga gewoon even goed zitten, je handen naar voren. Dat vraag ik ook gelijk aan mijn gast om te doen. En uh, vouw ze dan samen. Dus vouw ze is samen. En kijk nu welke duim er bovenop ligt. Dus welke duim boven de andere opsteekt. Ja, ik zie bij mijn gast, is het de linkerduim... Ja. Bij rechtshandige is het namelijk normaal de rechterduim en bij linkshandige is het de linkerduim. Ik heb vanmiddag zelf een testje gedaan in het kader van Internationale Linkshandige Dag. Het staat op internet op de site linkshandig.info. En sindsdien ben ik een beetje in de war, want bij mij ligt links bovenop, terwijl ik <lacht> hartstikke rechts ben. Dus iets klopte niet. Ik heb mijn ouders opgebeld. D. Ik vroeger dingen links. Hebben jullie mij dingen verboden, waardoor ik eigenlijk stiekem links ben, maar rechts ben geworden? Nee, ook niet. Dus het is, ja, het is een wonder, maar in principe is het dus zo... als je linksbovenop hebt, dan ben je linkshandig. En ik las daar ook nog op dat je nagels van je linkerhand... sneller groeien dan rechts, als je linkshandig bent. Maar goed, daar heb ik verder nog nooit op gelet. In elk geval voel ik me sinds dat testje... een klein beetje verwant met linkshandigen. En vandaag is het ook ontzettend interessant geweest... om linkshandig te zijn, in tegenstelling tot de rest van het jaar. Want internationale linkshandige dag... is zeker niet geruisloos voorbij gegaan. Als ik daar wat mee doe, roept iedereen dat loopt weer in het honden. Vandaag is het mijn dag en uw dag, als ook u linkshandig bent. 13 augustus is de internationale dag. Is het een afwijking? Nee, volstrekt geen afwijking. Nee, maak je geen zorgen. En dan zijn er dit jaar deze doorgegaan. Ja, want in de praktijk zijn de meeste spullen gemaakt voor rechtshandigen. Zo is een blik openen voor de linkshandige Sandrine bijna onmogelijk. Dit is, dit is helemaal niet handig. Een spijker in de wand. Het plakken van een band. Het lukt me niet om iets te repareren. Je weet het linkshandige moet zich natuurlijk voortdurend aanpassen. Aan de rechtshandige wereld. Ze hebben ruzie met alles. De kurkentrekker, de dunschiller, de blikopener. Hebt u er ook last van? Ik heb er geen last van. Waarom niet? Ik ben rechtshandig. Pardon? Ja, het is zoals het is. Ik ben rechtshandig. Dat is iemand die zich er helemaal op had gestort en ja. uh, in had verdiept. Goed, we hebben er heel veel over gehoord vandaag. Vooral over alle ongemakken die het met zich meebrengt om linkshandig te zijn. En toch is er nog genoeg over te vertellen. En dat komt mooi uit, want mijn gast van vannacht, wetenschapper Rick Smits... Die schreef het boek Het Raadsel van Linkshandigheid. En uh, ja, hij weet zo ongeveer alles wat er te weten valt over linkshandigheid. Verdiept zich er al jaren in. Mocht u een vraag hebben, of uh, wilt u een mythe ontrafeld zien... mail dan nu naar kazaluna.ncrv.nl. Dus kazaluna.ncrv.nl. Twitter kan natuurlijk met de hashtag Casaluna. En na één uur dan kunt u ook bellen met uw vraag. en. Eigenlijk vind ik het leukste als we alleen maar linkshandig aan de telefoon hebben vannacht. Maar ja, ik kan het niet controleren. Dus als we gewoon afspreken dat u uw telefoon in uw linkerhand neemt, dan uh, zijn we ook te Ja, nou, Maar een nieuwsgierige rechtshandige mag best. Een nieuwsgierige rechtshandige mag ook. Prima. Uh, over alle ongemakken heb ik vandaag al genoeg gehoord. En Rick Smits, jij bent ja. zelf linkshandig. Dus uh, jij weet daar alles van. Ja, uit de praktijk. Maar ja, ja, de praktijk, ja nee, ik precies. zit iedere keer weer met mijn oren te klapperen bij al die verhalen over blikopeners en dat soort dingen. Je hebt dat maar, niet? Wel, nee, natuurlijk niet. Er is toch geen enkele normale linkshandige die probeert om een blikopener linkshandig te hanteren? Dat doe je gewoon op zijn rechtshandigs. En dat is helemaal niet moeilijk. Dus je bent en een, een links handig, maar je doet ik, dingen ik, rechts. Ik heb eindeloos geprobeerd. Wat is nou het probleem met een dun schiller? Ik kan het niet vinden hoor. Echt niet. Dat gaat net zo makkelijk met deze als met deze hand. Maakt echt niet uit. Ja, ik kwam dat wel met meer dingen tegen. Had... keukentrekker, dat wel. Die moet je echt met je rechterhand doen. Of wat ik doe, stil stilhouden met de fles draaien. Oh ja, dan, dan draai je het dan eigenlijk. Dan draai je met je op. linkerhand. Ja. De, de fles namelijk, dat werkt. En ik merk maar dat ik las ik dat ook doe. dat er houten spatels voor linkshandigen zijn. Ik denk, wat is er ja, aan dat een houten spatel? Met, Ja, als je in de pan zit, weet je wel, in een koekenpan. En ja? dan heb je van die houten spatels, als ze recht zijn, maakt het niet uit. Maar je hebt ze ook met één afgeronde kant. En als die, die, die zijn inderdaad oh, okay. gemaakt voor gebruik met je rechterhand. Dat geldt ook, dat geldt ook voor bijvoorbeeld, uh, hoe heet je dat? Nou? Pollepels met een tutje. Zo'n uitsparing, zodat je mooi kan gieten. Dat zit voor een linkshandig. Althans, als je meer je linkerhand gebruikt, zit dat aan de verkeerde kant. Er is inmiddels echt big business. Ik wou net zeggen. Het is gewoon een goede handel geworden, inmiddels om. Geen droogbrood in te verdienen. Ja, er zijn aardig wat online shops die linkshandige producten verkopen. Ja, maar dat zijn toch voor het grootste gedeelte tamelijk noodlijdende. Uh, uh, toch wel. gebeurtenissen. Ja, kijk, een heleboel van die dingen heeft niet zoveel zin om ze te kopen. Een Linkshandige schaar, ja, als je inderdaad regelmatig, uh, bijvoorbeeld als je kleren wil maken, dat soort dingen Dan heb je echt goede schaar nodig. Doe dan een linkshandige, investeer ja. daarin. Het uh, kost je ook een maand om ermee te leren knippen hoor. Wat dat betreft, het is heel raar, maar je moet echt anders met die schaar leren omgaan. Maar voor de rest heb je er hoofdzakelijk last van. Want je moet altijd je eigen spullen meenemen als je dat hebt. Nou, dat doe je natuurlijk nooit. Uh, uh, je, of, of, of je zit altijd met dubbele setjes. Nou moet je eens kijken hoe dat gaat in een gezin. Dan is natuurlijk jouw altijd zoek. Dat is veel onhandiger. En bovendien dus de denk ik het dan. Het, het is al zo oud als de weg naar Rome. Dat ja, men sterker nog, het is 100.000 keer ouder dan de weg naar Rome. Ja. En het er. leuke is dat er sindsdien. En dat, dat heb ik gelezen in jouw boek. Hm. Dat er. Tig onderzoeken zijn gedaan naar waar het nou toch vandaan komt. Hoe kan het dat mensen links ja. of rechtshandig zijn? Ja. Alleen al de vraag beantwoorden, ben je nou helemaal links of ben je rechtshandig? Dat blijkt ook al niet zo eenvoudig te zijn. Nee, dat, is, dat, maar dat heeft veel te maken met dat uh, men veel te weinig nadenkt... eigenlijk over wat ze nou eigenlijk bedoelen met links en rechtshandig. Wat ja. is dat, waar heb je het eigenlijk over? En je ziet toch dat nog altijd uh, ontzettend veel uh, onderzoekers ook... Met ideeën rondlopen over dat het in vingervlugheid zit, hè, dat het daarom gaat, of reactiesnelheid. Hè, dan moet je heel snel op een knopje drukken en dan kun je zo vaststellen wat je voorkeur is. Dat is gewoon niet zo. Of om kracht. Er eh, zijn archeologen die hebben hele begraafplaatsen opgegraven en dan gingen ze kijken wie, waar, aan welke kant hadden mensen de zwaarste armbotten. En dan waren ze zo en zo handig. En nou, werd dan keurige percentages berekend. En dan ook, oh, kijk, in de 15e eeuw had je veel meer ja. handige indrukken. Het is, in de, is natuurlijk wel zo dat rechtshandigen rechtshandige sterker weg. zijn in hun rechterhand en rechterarm nee, over het nou algemeen dan linkshandigen. Nee, het gaat helemaal niet om dat soort handelingen. Om nee, maar dat van. is een gevolg ervan, omdat je natuurlijk veel met rechts doet. Dat het een gespierdere arm wordt. Uh, uh, dat lijkt zo, maar dat is ook niet zo. Is dat waar? Nou, nee, dat hebben ze ook al. Oh, op een gegeven moment hebben ze mensen met van die bewegingssensoren uitgerust. Ja. Hoor. He, dat met, met, met sporters ook een dus soort stappentellers. zeg maar. Gewoon om allebei de polsen. En dan laat je, dat doen ze met studenten, en dan laat je die mensen gewoon een paar dagen aanklooien in hun normale leven. En dan ga je kijken of je daar verschillen in gebruik van die twee armen kan hebben. Kwantitatieve verschillen. Nou, dan blijkt het gewoon, het is niet te meten. Die zijn er niet. Goed, dat is al het ene vooroordeel uh, wat we hebben ontrafeld. En, uh, ja, dat klopt bijna niets. Dat ik wou net zeggen, nou, dat zal de komende twee uur ongetwijfeld veel al voorbij gaan komen. Er zijn tal van ja. onderzoeken gedaan. En er zijn heel veel vooroordelen over linkshandigen. En er zijn er maar weinigen die kloppen. Nou, Rick Smits gaat het ons allemaal vertellen. Laten we eens teruggaan naar die, die eeuwen terug toen er ook al mensen linkshandig hmm. waren. En, en het ook mensen interesseerde van waar komt dat vandaan. Want zelfs Plato heeft zich ermee bezig gehouden. Ja. Ja. Hij weet het aan de opvoedingen. Ja, maar hij weet alles aan de opvoeding. Dus dat, ja. dat, en dat, maar hoe verklaarde hij, hij het vanuit de opvoeding? Nou, daar had hij op zich niet zo'n zo zo heel gek idee over, hoor. Uh... Uh, het had ook iets te maken met, als ik me uit mijn hoofd herinner... met, met, met de ruitervolken en dat soort dingen... waar dan uh, uh, de, de, de, de, mensen bewust ook werden getraind... om ook met, in ieder geval ook met hun linkerhand goed te zijn. En het idee daarachter is een idee dat heel lang heeft doorgeleefd... tot uh, nou, de laatste die daar echt mee bezig was, denk ik... was Baden Powell, de man die de padvinderij heeft opgericht. Die had nog echt datzelfde idee van de ideale mens. Dat is een tweehandige mens. Die, die, zeg maar, die, zijn, die zijn potentieel dus ten volle realiseert. Nee. En als het idee was, dat was dan ideaal als je tweehandig was. Als je daar even verder over nadenkt... denk je dat dat helemaal niet zo'n handig idee is. Want stel je voor dat je echt tweehandig zou zijn... dan zou je dus bij iedere handeling die je op een dag doet... nou, dat zijn er honderden, duizenden... moet je iedere keer gaan kiezen. Ga ik het nou deze keer eens rechts of ga ik het nou deze keer eens links doen? Daar word ik net een gek van. Ja. He, dus eh, hoe heet het, zelfs als dat zou kunnen, dat je inderdaad jezelf uh, opvoedt tot volledige dubbelhandigheid, dan zou je dat nog steeds niet willen. Of je zou gewoon een hand kiezen en zeggen: van nou, ik doe het voortaan gewoon zo, klaar. Um, en Plato had toch eigenlijk ook wel zo'n beetje zo'n idee van zo'n ideale mens die moest worden opgevoed. En dan als ze links werden, dan waren ze gewoon verkeerd opgevoed of dwars. Dat die, en dat, dat zie je toch nog steeds ook uh, in het onderwijs, nog steeds, waar nog steeds gedwongen wordt. Ook in Nederland trouwens uh, komt het nog steeds voor, tot mijn eigen verbazing eerlijk gezegd. Ik dacht dat het ja, ik zag al de eerste reacties op Facebook ja, ook van mensen ja, die zeiden... Ja, ja, mijn juf heeft het er ook echt ja, nou, niet letterlijk uitgeslagen, ja, ik maar ik heb zeer Ik vijf ontmoedigd. jaar toch zeker van tien, twaalf, vijftien mensen van zo tegen de dertig gehoord. Oh ja, nee, maar dat heb ik ook meegemaakt. Maar is dat nu nog steeds omdat men vindt dat het niet deugt? Of is het omdat ja, men niet weet hoe het ik, goed wat, is om links waar, te zijn waar, waar, waar, waar ik natuurlijk heen wou. Er zit nog steeds een beetje datzelfde idee in van dat uh, het beste is toch als we allemaal hetzelfde doen. En dat is, dat is wat de meeste mensen doen, is eigenlijk beter dan wat anderen doen. Nou, dat is een normaal idee. Alle minderheden zijn altijd een tikje verdacht, dus deze minderheid ook. <laughs> en ja, mensen die het zo nodig anders willen doen, die zijn natuurlijk een tikje dwars. En daar moeten we niet zo heel veel van hebben. En zeker een gedisciplineerd man als Plato moest daar echt niets van hebben. Nee. Gewoon wel graag eventjes volgens de regels en de leerkrachten van tegenwoordig ook precies hetzelfde. Nog niet daarbij nee. moet je natuurlijk niet vergeten dat dit horen ze niet graag hoor. Maar uh, a, ze weten niets van linkshandigheid af, er wordt niet zoveel onderwezen, wat ik eerlijk gezegd vrij schandelijk vind. Ze kunnen dus ook niet bijvoorbeeld goed voordoen hoe een linkshandige moet schrijven. Uh, maar B, uh, een uh, onderwijzer die staat in zijn eentje voor een klas en daar zitten 20-30 kinderen in. Ja. Dus je bent altijd ongelooflijk in de minderheid. Dat wil zeggen dat ook de beste onderwijzer moet zorgen voor orde in de klas. Ja, ja. Orde. En over het algemeen is het ruim 10%, gemiddeld. Ja, dus er Want zit er in ieder geval zo 1 A2, misschien eens 3, eh, zo die orde van grootte. En, eh, maar eh, wat, wat een linkshandige dan doet, is die verstoort het nette beeld. Het beeld van, en zeker in het ouderwetse schoolsysteem, hè, waar het nog allemaal netjes armpjes over elkaar in de rij, ook netjes in de rij, naar binnen. Dus heel veel was aan die, uh, laten we zeggen, bijna bijna leger exercitie achtige ja. kanten van onderwijs gewijd. En dan zat er ineens zat er eentje met een arm die de andere kant op uitstak. En die was dus gewoon, die, die stoorde. En dat hoorde hij niet te doen. Dus waarom moest hij nou met zijn rechterhand gaan schrijven? Ja, maar dan stoorde hij niet meer, dan zag het er netjes uit. Ik denk dat er niet meer achter zat eigenlijk dan Nee, dat. maar ik kan me niet voorstellen dat dat nog steeds dezelfde gedachte is die er dan nu nou, er zit nog steeds, Ja, er zit nog steeds bij, uh, denk ik, vooral de gedachte van... ik weet niet zo goed als onderwijzer, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ja, precies. Maar kan iemand dus die echt uur rechtshandig is of rechtshandig schrijft... zou die het überhaupt goed voor kunnen doen? Jawel, het is kwestie van werken. Noem maar oh, hij, hij dwingt toch ook kinderen die linkshandig zijn om rechtshandig te leren schrijven? Dat leren ze ook. Eh, net zo goed als ze linkshandig kunnen leren schrijven, is geen probleem. Maar een rechtshandige kan best links leren schrijven. Ja. En als onderwijzer moet je ook op bord leren schrijven en dat soort dingen meer. Nou, dan zou je dat ook moeten kunnen, eerlijk gezegd. Dus je het zou is in ieder geval, in ieder geval moeten te weten... beïnvloeden. Dus in zoverre was de theorie ooit van Plato opvoeding, mm -hmm. beïnvloeding, mm -hmm. was helemaal geen gekke. Ja, met die verstanden dat je iemand niet links, of niet rechtshandig maakt. Je kan hem rechtshandig leren schrijven, maar daarmee gaat hij niet alle andere dingen ook nee. rechtshandig. Hij wordt niet rechtshandig, hij blijft linkshandig, maar hij schrijft met zijn rechterhand. Ja, precies. Ja, ja. Uiteindelijk is men er inmiddels wel achter dat het met de hersenen te maken heeft. Ja, het zeker. Het, ja. Zoals alles natuurlijk ook. Zoals alles terug te uh, voeren is op de hersenen. Ja, uh, leg, leg het eens uit, probeer het eens uit te leggen, <coughs> hoe het werkt. Nou ja, kijk, um, je handen... En uh, net, net als de rest van je lichaam worden bestuurd door je hersens. Maar, daar, daar worden de commando's gegeven die zorgen dat je je beweegt en dat ja. het allemaal goed gaat. En um, uh, daar zit dus in je hersens een strook die loopt ruwweg. Uh, nou, als je een koptelefoon opzet... Ja, op je twee oren, dan heb je die balk over je hoofd lopen van die, ja. van die set. Nou, die loopt ongeveer heen over de strook die je lichaam bestuurt. Die zit in het midden van je hersens. En dan heb je aan twee kanten, heb je dus, hè, dat zijn twee helften, iedere helft heeft een, een, een strookje dat loopt helemaal van het midden, van diep in het midden uit, helemaal over de bovenkant heen naar je oor toe. En daar zitten naast elkaar de stukjes die verantwoordelijk zijn voor alle stukjes van je lijf. En eh, daar zitten dus ook stukjes voor je handen... stukjes voor je armen, ook voor je voeten, je tong, noem maar op. Net, net alles wat je maar kan bewegen. Alles zit je het daar. aansturen. Nou, dan heb je aan de ene kant... er zit, zit een spleet in je hersenstuin. Aan de voorkant daarvan zit het gedeelte... dat de commando's naar je spieren stuurt. Dus dat zorgt dat je beweegt. Aan de achterkant daarvan zit precies hetzelfde... maar dan dat je voelt wat ermee gebeurt. Hè. Dus dan moeten de inkomende signalen verwerkt worden. Nou, dat werkt keurig netjes. Het nou, ingewikkeld te maken bestuur de rechterhelft van je, van je hersens, de linkerhelft van je lijf en andersom. En dan wordt het alweer een vreselijk verwarrende discussie van altijd. Het is hopeloos echt. Uh, maar dan moeten we maar even doorheen. Uh, uh, en nou zit er uh, aan de ene kant dus kennelijk iets daarbij of in de buurt. Of misschien is het wel heel diffuus. Dat zorgt dat één van je handen net ietsjes beter is in sommige opzichten dan die andere. Dat is je voorkeurshand. Nou, bij de meeste mensen is dat hun rechterhand. Ja. Uh, het idee daarachter is dat er links uh, een uh, soort computertje in je hersens zit... dat zorgt voor uh, hele snelle, hele ingewikkelde berekeningen. Ooit ontwikkeld waarschijnlijk om te leren gooien. Gooien is iets wat heel belangrijk is geweest... voor onze verre, verre, verre, verre voorgangers. We noemen we dat waren... Uh, homo erectus was dat. Nou, dat was een soort halfaap van... wat zal die geweest zijn? 1 meter 10 of zoiets mm -hmm. dergelijks. Uh, zoiets als uh, Lucy, waar, waar, waar mensen wel eens van gehoord hebben... die in Ethiopië gevonden is yeah. van 3 miljoen jaar geleden. Uh, die zwierf een beetje over de savanne heen... en die moesten aan de kost zien te komen. Die hebben op een gegeven moment leren gooien. Dat was heel knap. Want daarmee waren ze niet meer gewoon uh, ja uh, kleine wezentjes met een, een rijkwijte van wat zal een arm zijn, van iemand van 1,10 meter, 10, nou centimeter of 60, 70 uh -huh. hoog uit. Meer kon hij niet. En dan moest hij maar hardlopen en zien dat hij wat kon vangen. Maar ineens, als jij een steen kan pakken, dan kan jij ineens een konijn op 25 meter hartstikke wel ja, ja, gooien. Ja. Terwijl het konijn rent zo goed zijn bij. Je. Nou, dat machientje dat daarvoor zorgt, heeft zich toen kennelijk ontwikkeld. In de linker en dat, hersenhelft en dat over het heeft algemeen? En dat zich in de linker hersenhelft ontwikkeld. Het zit bijna, eigenlijk wel bij iedereen zit het links. Uh, ja, ik denk dat je toch wel heel goed moet zoeken... wie je moet zitten waarbij het echt aan de andere kant zit. Um, en dat was natuurlijk voor meer dingen inzetbaar. Dat is een heel kostbaar stukje instrument. Heel moeilijk om, de evolutie houdt niet van geld uitgeven. Ja. En dit kost vreselijk veel energie om te maken... Um, dus dat wil je dan wel graag zoveel mogelijk gebruiken. Dus het krijgt het een dubbel, het wordt voor veel dingen inzetbaar. Het speelt een vrij essentiële rol bijvoorbeeld bij uh, bijvoorbeeld ook je taalproductie... en je taalvermogen überhaupt. Nee, ga maar na, dat, daar, daar komen diezelfde dingen bij kijken. Hè. Als wij hier zitten te praten, nou zitten dus hier zo in je gezicht... Een beweging mouw, van je gezicht? Weg, iets van tachtig spiertjes... Je tong ook nog. En al die spiertjes die produceren met elkaar ongeveer iets van... nou, als ik een beetje normaal doorpraat... toch wel tegen de 700 klanken per minuut. Kun je nagaan wat daar ja. een enorme rekenpartij ook achter zit. Dat is de hele tijd maar doorzitten reken. te rekenen. En dat merken we niet eens. Zo simpel gaat het. Ja. Nou, dat is dus een, een, een machientje zeg maar dat heel goed te gebruiken is. En dat dus ook te gebruiken is om die dingen te doen... waar je voorkeurshand inderdaad beter in is. Dan moet je even kijken naar wat dat is. Dus niet kracht en ook niet snelheid. Want wat is het? Kijk, kijk maar naar een gitarist of een violist. Daar kun je het dan zien. Hoe houdt een gitarist zijn gitaar normaal vast? Nou, zodat hij met zijn linkerhand al die hele ingewikkelde snelle akkoorden maakt op de toetsen. Ja. En met zijn rechterhand zit hij een beetje te hard. Over ja. die snaren. Ja. Jokke, jokke, jok. Alle rechtshandige gitaristen doen het zo. Een violist precies hetzelfde. Die zit met zijn linkerhand heel ingewikkelde dingen te doen. En met zijn rechterhand een beetje met die strakenstrijkstok. Nou, Daarom eh, was Jimi Hendrix, af. die linkshandig was... zo'n virtuose gitarist natuurlijk. Uh, Want die kon dat hele ingewikkelde werk nog sneller nee, met zijn linkerhand. Nee, oh, <laughs> ja, om. Ja, dat rijdt Het eh. verhaal komt straks. Dat is nog, oh ja, dat is ook leuk. Maar, eh, nee, maar wat je ziet oh, die is dat gitaren. de normale hoor. manier ja. van werken... Is dat je dus de, de, het getokkel, zeg maar, wat dus heel simpel eruit ziet, dat doen gitaristen met hun rechterhand, met hun beste hand. En violisten die doen een strijkstok met hun beste hand, terwijl het er ook een beetje simpel ja. uitziet. Daar zit dan toch kennelijk iets in dat heel moeilijk is. Wat kan dat zijn? Nou, wat doet die rechterhand? Die zorgt voor hele subtiele luid- en hard- en zacht verschillen. Die zorgt voor het ritme in de muziek. Die zorgt voor. Uh, de gevoeligheid, kan je het zo de zeggen? De gevoeligheid, de uitdrukking. Ja, zeker op een gitaar, eh, dat is een kwestie van je zet die vinger neer en daar zit een fret tussen, dus je kan eigenlijk de klankkleur met die linkerhand nauwelijks beïnvloeden, dat doe je allemaal rechts. Ja. En eh, wie, als je wel eens wilt proberen hoe moeilijk zo'n strijkstok is, nou doe het maar eens een keertje, iemand die geen viool kan spelen, lenen een viool en probeer er geluid uit te krijgen en ja, dan merk je meteen dat eigenlijk voor je gevoel ook... Die vinger zetten op die snaren, dat is helemaal niet zo lastig. Dat eist alleen maar snelheid. Waar heeft. komt het dan op neer dat, dat, je, dat je voorkeur van links of rechts. dat dat dus de, de gevoeligheid is die je hebt? Ja, het die, gaat om heel, heel okay. subtiel sturen en om ritme. Dat soort dingen. Dat zijn dus echt hele kleine verschilletjes. Wat je het ook goed aan kan zien is aan uh, hoe mensen de vloer vegen. Als je je vloer vegen, met dat een dat bezem. nadenken, ja. ja. Nou, één hand zit hoog aan die bezem en één zit laag. En die lage hand, die duwt die bezem heen en weer. En de hoge hand die doet niks anders dan een beetje met je vingers die bezem sturen. Die bepaalt waar die heen gaat. Ja. Maar dat is veel subtieler. Hoe houden mensen hun bezem vast? Dat hun voorkeurshand stuurt. Die zit ja. boven. Bij een ja. rechtshandige is het dus. Die heeft zijn linkerhand laag, zijn rechterhand hoog. En een linkshandige precies andersom. Maar dan terug naar die hersenen. Wat ja. is er dan anders bij links- en rechtshandigen in die hersenen? Nou, dat is dus de grote vraag. Want we, op, nu hebben we dus wel een verklaring waarom mensen eenhandig zijn. Het is dus zonde om zo'n machientje... aan twee kanten aan te leggen. Ja. Eén is ook genoeg. Ja. Dat gooi je ook net zo goed. Maakt niet uit. Dus thee. Daar hebben we een, een, een, een, een... En dat is toevallig links gebeurd. Nou, Dat heeft dan automatisch tot gevolg dat de meeste mensen... rechts zijn. En dan komt het grote raadsel. Waarom gaat dan één op de tien daar niet in mee? Ja. En... Ja, voor zover we daarover iets kunnen zeggen van waarom dat zo is... kun je alleen maar kijken naar wat kunnen we zien aan die hersenen. Zijn die anders van linkshandigen dan van rechtshandigen? En dat zijn ze inderdaad. Um, maar niet helemaal voorspelbaar. Maar het is, het is een, beetje, een beetje modderige verschillen zijn het. En wat je in het algemeen kan zeggen is dat de hersens van linkshandigen ietsjes minder strak gelateraliseerd zijn... dus dat de verdeling van functies over links en rechts... iets minder strak is, loopt iets meer door elkaar... Dus dingen zitten op een andere plek? Of... Nou, kan het is, is wat diffuser. Maar dat is bij vrouwen ook zo. Dat is heel raar. Dan... Vrouwen hebben ook iets minder gelateraliseerde hersenen... Okay. dan mannen hebben. Dan dus links als je links en vrouw bent. Uh, ja, dan... Zouden ze dus... Maar ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan moet je weer heel veel mensen hebben... weer dat goed kunnen ja, onderzoeken. Ja, nee, dus ik het. denk niet dat daar hele betrouwbare onderzoekingen naar zijn. nog. Bovendien, heel veel daarvan kunnen we nog maar heel kort zien. Kijk, vroeger... Uh, kon je eigenlijk gewoon alleen maar... hersenen van dode mensen bekijken. Uh -huh. En daar was niet zoveel meer aan te zien. Of je kon kijken naar als mensen tegen een boom aan reden... en hersennetsel hadden... dan hadden ze uitvalsverschijnselen. En dan kon je zeggen, kijk, dat zit daar bij deze persoon. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel grof. En pas eigenlijk sinds, nou wat zullen we zeggen, midden jaren 90, 2000 ongeveer, zijn die MRI-scanners er gekomen. Waarbij je dus mensen zonder dat je ze met allerlei radioactieve stoffen moet labelen. in een scanner kan schuiven. Terwijl ze bij bewustzijn zijn en ze dus hun hersens aan ja. het werk kan zetten. Ja. En doordat je ze dus dingen laat doen, uh, weet je dus ook. Uh, als je dus die hersens ziet reageren... weet je ook waar ze op reageren. Dus nu kunnen we voor het eerst een heel klein beetje iets zien... van wat er werkelijk in die hersenen gebeurt. Maar dat staat nog zo in de kinderschool. Ja, ja. Ik hoop eerlijk gezegd dat er nog meer uitkomt. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar misschien dat we over tien jaar daar echt, echt nog wel wat veel meer over kunnen zeggen. En daar kwam dus ook uit, uit die scans... dat die verschillen tussen die hersens van linkshandige en rechtshandige... groter waren en anders waren dan we daarvoor dachten... Oké, okay. waardoor je dus wel kunt vaststellen... Het is, het ligt, de oorzaak ligt in ieder geval ja, in de ja, hersenen. Absoluut, absoluut. Maar daar komt dan gelijk van alles nog wat uh, verder uit voort. Hmm. Tot mijn verbazing. En sommige dingen kloppen wel, begrepen en andere niet. Uh, dat linkshandigen ook vaker last hebben van dyslexie, ADHD, schizofrenie. Ja, ja, ja, ja. En dat zijn ja, ook dat dingen een, die dat, in de hersenen zijn, ja, liggen. Ja, dat is waar. Um, het vervelende nieuws daarbij is dat je kunt het zo gek niet bedenken. Vind een kwaal, een aandoening, een eigenschap. Het kan zelfs een positieve eigenschap zijn, maakt niet uit. Wat je ook doet, je kunt altijd wel weer een onderzoekje doen... waarbij je merkt dat als je dan... Uh, je neemt eerst mensen die allemaal last hebben van, van iets bepaalds. Bijvoorbeeld ze zitten in de gevangenis. Of ze zijn alcoholist, of ze zijn schizofreen of, uh, weet ik veel wat, scoren heel hoog op een bepaald soort... ze zijn heel goed in de Rubik's Cube, of, hey, noem maar op. Het hoeft dus helemaal niet zo negatief te zijn. En bijna altijd vind je dat er iets meer linkshandigen in die groep zitten... dan je zou verwachten. Dat is heel gek. Hoe kan dat? Ja, heel vreemd. Niemand weet waarom dat kan. Het, gekken, het wordt nog veel gekker als je het omkeert. Als je dus eerst een groep linkshandigen neemt... en je gaat dan kijken of daar een bepaalde kwaal meer in voorkomt... dan je zou verwachten, vind je nooit wat. En er is niemand die weet hoe dat mogelijk is. Ja, ik denk dat ik wel iets... Er is wel een, een deelverklaring voor mogelijk. En dat is dat er tussen de linkshandigen, maar ook tussen de rechtshandigen... Eh, sommigen zitten die eh, gewoon voor de geboorte of bij hun geboorte... Eh, op de een of andere manier iets opgelopen hebben in hun hersens. Uh, dat zou bijvoorbeeld schizofrenie kunnen veroorzaken... of oh, die andere kwalen. ADHD en dyslexie zijn een beetje verdacht... want daar wordt waarschijnlijk toch wel heel veel over gediagstanceerd ja, tegenwoordig. Ja, ja. Maar er zijn genoeg andere dingen waarvoor dat wel geldt. Uh, en uh, het zou kunnen zijn dat als je dus die schade oploopt... dat daar als een soort bijverschijnsel... Uh, je eigenlijke voorkeurshand een klein tikkie krijgt. Een klein okay. tikkie slechter gaat functioneren dan hij eigenlijk had moeten doen was het gevolg daarvan dat je andere hand je beste hand wordt. Ja. Dus dan krijg je dus, dat, dat noem je dan een traumatisch linkshandig. als je iemand hebt die van oorsprong rechts zou zijn geworden... en die heeft zo'n tikkie gehad... dan gaat zijn linkerhand dus in feite als beste hand functioneren... en dan zeggen wij dat is een linkshandige. Ja, ja, ja. Ja. Eh, maar hij heeft ook iets anders. Dat, er zijn ook mensen die van, van, van oorsprong links zijn... bij wie dat ook gebeurt, die lopen ook schade op... en die dus zo rechtshandig worden. Alleen, die kun je nooit meer terugvinden... Namelijk. Er, Omdat er zijn rechtshandig de norm is. Tien keer ervan. zo weinig linkshandig om mee te beginnen. Ja. En die verdwijnen dan, die worden rechtshandig. Dus die verdwijnen in die enorme zee van rechtshandigen. Die kun je nooit meer. Die, die, die statistisch zijn die nooit meer terug te vinden. Maar kun je dat dan samenvatten als zijn de, de, de hersens zien er iets anders uit? Waar we al eerder concluderen. Nee, want ook bij mensen die nergens last van hebben en links zijn, zien ze er toch iets anders ja. uit. Dus er zit tussen die linkshandigen een percentage. Ja, en dat is heel moeilijk om te proberen vast te stellen wat dat percentage zou kunnen zijn... het is klein, maar het is er wel... Uh, van mensen bij wie die linkshandigheid dus een uiting is... van een breder ja. probleem, ja. zullen we maar zeggen. Ja. En die hebben dus ook een probleem. Je kunt het soms wel zien aan uh, mensen... die extreem linkshandig en extreem rechtshandig zijn... die dus echt, maar echt alles met één hand doen... Um, daar komt relatief vaak, hebben die ook andere problemen. Die zijn, die zijn ook vaak echt onhandig, bijvoorbeeld. Of vaak, dan ja, moet die, die ik zeggen. Iets meer dan normaal, laten De zo uitdrukking met de, de twee linkerhanden? Uh, uh, ja, maar je hebt ook mensen, mensen met twee, onhandig twee rechterhanden, die heb je ook. Die twee linkerhanden. Ja, maar komt dat dat, dat samenvalt zijn, met uh, onhandig zijn ja, in ja, de volksmond. Ja. Ja, ja. ja, dat is typisch de meerderheid die dat dicteert. Precies. Hè? Want wij ja, zeggen, die ja, dat ja, ook graag dat wil. Uit de Zo werkt het toch? Ja. Wij praten vannacht over linkshandigheid in verband met de internationale linkshandige dag die we achter de rug hebben. Mijn gast is Rick Smits. Hij schreef het raadsel van linkshandigheid. Weet nou dat als u zit te luisteren, hoort u het wel? Hij weet er alles van. Dus mocht u een vraag hebben of een vooroordeel wat u bevestigt of ontkracht wil zien, dan laat het ons vooral weten. U kunt mailen naar Casaluna.nl. Dus Casaluna.ncr.nl. Twitteren met hashtag Casaluna. Er komen al aardig wat reacties binnen. Ook op onze Facebookpagina van Casaluna. En na één uur kunt u ook bellen met uw vraag. Uh, er zijn ook heel veel linkshandigen die prachtige muziek hebben gemaakt. Dat is ook van voordeel. Zeker. Er zijn creatiever linkshandigen. Uh... <laughs> Ja. Ja, ja, en ja. leuker en liever en intelligenter nee, ook. Vooral kijk maar niet. naar mij. Nee, nee, nee. Ik was ook creatiever en, en ja. artistieker. Nee hoor. Dat, was, nee, dat zou best kunnen, maar dat kun je niet bewijzen. Dat is Gods mogelijk. Dan zou je dus de hele wereldbevolking moeten bekijken en dan ze, ze sorteren, zeg maar. Dat doet natuurlijk niemand. He, wat, dit is een soort groene eenteffect. Je ziet op een gegeven moment een, een, een goede muzikus En God, die is linkshandig. Dan zie je er nog een. En dan ga je erop letten. Dan, dan zie er, wel je er veel ineens zijn bekende componisten toch? Bekende ja. componisten zijn ja, er wel linkshandig geweest. Een aantal geweest. Dat zijn er helemaal niet zo vreselijk veel. Mozart, dat weet ik niet meer nee? in mijn hoofd hoor. Okay. En je moet ook oppassen, want er zijn ook een heleboel van wie gezegd wordt dat ze linkshandig zijn. Het is helemaal niet waar. Uh, Picasso is een heel bekend geval. Eindeloos, het is niet uit te roeien. Telkens weer kom je op allerlei websites over tegen. Picasso was linkshandig. Nou, ik kan u vertellen, ik heb alle foto's die er bestaan van Picasso nagekeken. Omdat ik op een gegeven moment dacht van, nou snap ik het niet meer. Waarom wordt dat toch iedere keer verteld? Alles wat er maar was aan filmmateriaal, alles. Nee, hij is op geen enkel moment linkshandig. Goed, uh, Gaan we naar een artiest luisteren die ja, wel linkshandig is? Ja, laten we dat is? maar eens doen. Wie gaan we, wie gaan we beluisteren? Uh, ik dacht uh, Simon Garfunkel. En dan is mee. het Paul Simon die de is. Paul Simon is linkshandig, ja. maar ik kan prachtig zien. Together, I've got some real estate here in my bag. So, we've got a pack of cigarettes, and this is where. Well. 'Cause I'm the New Jersey Turnpike baby. Muziekkeuze van mijn gast van vannacht, Rick Smits zelf linkshandig en uh, ze heeft zich mede daarom neem ik aan, Rick. helemaal verdiept in uh, linkshandigheid, waar het vandaan komt en uh, hoe het. Ja, nou, ik had het niet zelf bedacht, hoor. We hadden een uitgever bedacht en die had. Een oh, boek. serieus? Ja? ja. Die wou een boek. Uh, uh, oh, het was fik van der reit en je had een boek binnengekregen uit Amerika en die zei van, goh, jij bent links, ging over linkshandigheid. Ja. Kijk eens of dat iets is om te vertalen. Dus ik lees dat en dat was frikkelijk. Het was echt een heel Amerikaans, heel zielig zelfhelpboek. Want dat echt helemaal... Nou, dat, dat verkoop je hier niet. Dus dat zei ik. ik zei, moet jij er maar zelf een boek over schrijven? Nou, weet helemaal niet of daar wel wat over te vertellen valt. Dus toen ben ik een paar dagen de bibliotheek ingegaan. En verdomd zeg, toen had ik toch een stapel van... hier to Tokio ja. met boeken en artikelen. Ik zei, nou ja, goed... Er is zat over te vertellen. Ja, het ging je ja, daardoor, neem ik aan, ja, dat alleen dan, maar meer interesseeren. Als de hè? zaak dan begint, dan raak je dan alles. Dan, dan wil je dan alles weten. Ja. Ik zei al net voor de muziek: er komen veel reacties binnen mm. van veel linkshandige mensen ook. Eén uh, leuke die er al uitspringt. En we gaan na één uur gaan we ze allemaal behandelen hoor. Of tenminste, een poging doen tot. Het mooie van linkshandigen in de bouw is dat je als metselaars naar elkaar toe metselt. Ja, maar dat is toch hartstikke... fantastisch. Kijk, daar ja. zouden wij niet opgekomen zijn om, ik weet niks van metselen. Eh, maar dat is natuurlijk wel zo. stukken doors zijn linkshandigen. Ook moet je er één in de ploeg hebben. Want er is altijd één hoekje waar je als rechtshandige niet goed bij kan. Dus zijn ze dan ook weer populair. En dat ja. geldt voor een heleboel vakken. Eh, het geldt zelfs, en dat is eigenlijk wel, dat is een nieuwe ontwikkeling, heel erg in, uh, bij de chirurgen. Uh, daar, je, tegenwoordig heb je dus het oude slagersvak waarbij ze je meteen helemaal open leggen, ja. een beetje over. Het, het wordt soms steeds meer microchirurgie. Dus dan gaan ze met zo'n klein spleetje en dan met een tangetje en dingetjes en apparaatjes naar binnen... en hele ingewikkelde dingen doen. En dat zijn dus inmiddels operaties waarvoor eh, eh, voor bepaalde knieoperaties... daar moet je een linkshandige voor hebben. Met linkshandige apparatuur ook. En die bereikt gewoon echt betere resultaten... omdat hij dus makkelijker tussen allerlei patiënten ja, ja. door kan... vanuit die kant nou net, en dan, dan werkt dat. Dus ja, dus gezondheidszorg is niet voor niks duur... maar eh, het heeft ook wel zin, want dat kan het verschil betekenen... tussen wel en niet lopen voor ja, mensen... Ja. Dat is echt een hele nieuwe ontwikkeling, die microchirurgie. Daar zie je dus dat er voor linkshandige uh, artsen echt een apart een is. Dus het wordt gewoon zinvol ontstaat. om dat ook op je cv te gaan zetten. Ja, of je daar wordt ook, daar links wordt ook of rechts echt handig Ja, bent. want dan pas je beter in het team bijvoorbeeld. Want een, een het uh, algemene gedachte is, een vooroordeel dat rechtshandigen betere teamplayers zijn. Oh ja. Ja, ja er zijn toch, ik hoor toch ook weer dingen die ik nog nooit gehoord heb. Deze bijvoorbeeld echt maar nooit gehoord. In die gehoord zin niet gek, omdat je zou denken: ja, ze werken allemaal hetzelfde, dus kunnen ze ook het makkelijkste met elkaar weten hoe het werkt, zeg maar. Ja, ja, maar het verschil is toch meestal niet zo groot, hoor. En we zo weten nu dat één van... linksmetselaar wel heel handig is om... Hey, uh, ja, om ja precies. Te... Nee, juist ja. die variatie maakt ja. je team dan sterker weer. Ja, dus daar zou je nou ook een casus voor kunnen maken. Wij gaan nee, het straks was... nog over veel meer vooroordelen ja. hebben. Aan de hand, uh, denk ik, ook wel van vragen oh, die, uh, die gaan komen via ja. Twitter... en via onze mail en de telefoon natuurlijk. Uh, het leuke is, want uh, dat komt ook in jouw boek voor... Um, heb je ook in verdiept hoe linkshandigheid in andere culturen wordt beleefd. Mm. Ja, en het verschilt. En dat ook, is best dat, wel anders dan Ja, hier. Dat is heel anders soms, ja. Een heel extreem geval is Japan. Dat is echt heel raar. Die hebben een, ja, dat is een soort van. Ja, ja het is volkscultuur. En waar het vandaan komt, mag je Joost weten. Maar ooit is daar bedacht dat linkshandigheid iets was... wat uh, helemaal not done was nee. en wat je maar beter kon verbergen. Nou, dat is een, een rotkarwei, hoor. Dat lukt je helemaal niet. Nee. Dat kunnen mensen... Maar daar zijn natuurlijk die regels heel strikt daar strekt. Ja, is men... is sowieso heel natuurlijk een beetje dat een soort, soort echt overgereguleerde maatschappij. Maar uh, ja, je kunt daar tevens aan zien dat die volksculturen... ook heel erg inconsequent zijn. Want... Uh, in Japan zul je dus inderdaad, uh, je kunt echt op school niet met je linkerhandje gaan schrijven, dat wordt er meteen uitgeslagen. Uh, sterker nog, het was zo erg ooit dat uh, linkshandigheid van je vrouw was een geldige reden om van dat te scheiden. Echt waar? Dat is natuurlijk alleen maar een rotsmoes, als je toch van die vrouw af wilt, dan kan je dat als smoes gebruiken. Jeetje. Niemand zei natuurlijk van, oh nee, je bent links, nou wil ik van je af. Uh -huh. en dat wisten ze natuurlijk al lang. Ja, dus zo zie je dat dat soort culturele dingen wordt ook gebruikt al naar het uitkomt. Maar was rest... het daar ook echt verboden? Ik bedoel, zijn nee. er ooit mensen vervolgd? Nee, links nee, nee, dat gebeurde dus weer niet. En dat is overigens eigenlijk, voor zover ik weet, nergens gebeurd. Wat wel interessant is. Er zit altijd wel die, die, die, die, die, die geur van iets verkeerds aan. En, mensen, hè, en de twee linkerhanden en, en de negatieve connotaties... Ja. die het woord links sowieso heeft. En er wordt ook... Eh, nou ja, er zijn, zijn de meest verschrikkelijke karakteristieken... van linkshanden gegeven. Maar tot vervolging komt het dus helemaal nooit. En ik denk dat ik wel weet waarom. Maar eerst eh, even, even, even, even die culturen doen. Die Japanners. Die hadden dus eh, daar, daar heerst dus wel een soort cultureel taboe. Dat is geen wet, maar het is wel een cultureel taboe. Dat gaat heel ver. Eh, ik zat ooit op een congres. Er zitten 400, 500 mensen in de zaal. Echt heel groot. En er staat een Japanner, Die staat daar een lezing te houden. En nou, interessant verhaal. Iets met computers. Dat kun je mm -hmm. je ook wel voorstellen. En eh, daarna is er een vragenessie. Mensen uit de zaal stellen vragen. Hij moet antwoorden. En hij maakt daarbij notities. Eh, om niet te vergeten. Oh ja, dan moet ik dat en dat zeggen. En ik zie hem dat doen met zijn linkerhand. Verrek, een Japanner die links schrijft. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Dus die ga ik even aanspreken. Nou, hup, na de hand bij de borrel. Ik zeg, goh, meneer Saito, wat leuk. Ik zie dat u linkshandig uh, bent. Wat? Ik? Linkshandig? Hoezo? Hoe komt u en erbij? Feit. Nee, ja? het was absoluut niet waar. Het was gewoon, het was absoluut niet waar. Het niet over te praten, met geen mogelijkheid. Nou, dat is tien jaar geleden of zoiets. Keen je nagaan, zo sterk is het daar nog. Het is ook echt schaamte, dus. Ja, en, maar, maar dat is dus puur een soort van irrationele culturele kwestie... waar, waar je ook niet achter kan komen waar dat dan vandaan gekomen nee. kan zijn. Maar ja, we hebben ook van die gekke dingen die, die je niet doet... Eh, om de een of andere duistere reden. Iets anders is wat je bijvoorbeeld in, in de Arabische wereld en zo terugvindt... althans in culturen waar men eh, met de handen eet... en liefst eet uit een gezamenlijk bord. Eén grote schaal op tafel en met een stukje brood neem je daar allemaal je hapjes uit... In dat soort culturen, daar zit, zit een taboe op, op, op. in ieder geval op linkshandig eten. En ook wel op linkshandig schrijven. Ik bedoel, maar dus die dingen die, die echt sociaal opvallen en die je kunt beïnvloeden. En dat heeft ook zin, want in die culturen is de, de rechterhand is het idee, die hou je schoon. En die gebruik je voor dingen als eten. En je billen afvegen doe je met die anderen. Ja, ja. Dus als jij als expert naar Saudi-Arabië gaat... en je gaat daar eens fijn met je linkerhand in het eten zitten grutten... dan vinden ze dat echt niet fijn. Nee. Dat vinden ze niet fijn. Dat is het leuk. echt een belediging? Ja, nou ja, is het nou een belediging? Nou ja, het... Het, het, uh, het is onrein. Het nu. is zoiets waar je met afgrijzen naar zou kijken. En met reden. Al Zelfs als je niet helemaal meer bewust weet waarom dat nou precies is. Uh, dat zijn dat soort, het is net als iemand... Uh, uh, die komt bij jou op bezoek en die zet zijn schoenen op tafel? Het gevoel wat ja, jij dan hebt, ja. dat gevoel, dat, ja. dat is ongeveer wat het, wat, wat, het, wat het oproept. Maar dat is dan eerder gewoon, uh, voor mijn gevoel heeft dat niet zozeer... met links- of rechtshandigheid te maken, als wel met is een afspraak... Ja, dat zijn enige, zinnige sociale conventies. Ja, ja daar heb en je links... Wat aan. Uh, ja, ja, precies. En die worden dan doorgegeven als een soort van taboes. Eh, want dat is makkelijker, als je zegt gewoon van, uh, nou, dat mag niet dan hoef je het niet uit te leggen. Terwijl, hè, terwijl je moet, moet gaan zeggen... ja, dat is daar en daar en daarom. Dat is een ingewikkeld verhaal. Dus dat doen ouders over het algemeen ook niet. Men wijst elkaar erop in de sfeer van een verbod. En dat heet dan een taboe. Maar doel is een heel uh, begrijpelijk doel in feite. Dus dat ja, ja, is niet zo ja. gek eerlijk gezegd. Kan Die vervolging waar we het eerder even over hadden. Of het, je zei, het is nooit tot vervolging gekomen. Nee. Ik heb wel een idee hoe dat komt. Ja. Uh, het, het mooie voorbeeld wat je daarbij moet uh, gebruiken... Is, is de heksenvervolging die hier zo rond de 16e eeuw was. Er zijn toen in een nou, 100 jaar, 150 jaar tijd... Zijn meer dan 100.000 mensen verzopen ver, uh, op de brandstapel. Op de ja. Bijna allemaal vrouwen. Uh, omdat men achter, nou, achter bijna alles een heks vermoedde. Dat klinkt nu heel raar, maar als je nu in pakweg landen als Nigeria gaat kijken... daar gaat dat nog steeds door. Uh, daar worden nog steeds kinderen uh, en vrouwen uh, om al duistere redenen ineens voor heks versleten. En ook werkelijk waar, keihard aangepakt, doodgemaakt. Nou, dat gebeurde hier destijds ook. En uh, daarbij waren er allerlei manieren om te vast te stellen of iemand een heks was. Daar bemoeide de kerk zich ook officieel mee en dergelijke maar Er waren hele protocollen voor hoe je dat kon vaststellen. Dat ging de weegschaal en extra weeren. tepels. Heel veel mensen hebben dat. Ja, dan hebben ze dus zeg maar extra tepeltjes wat lager zitten... rudimentair, soms vrij goed ontwikkeld. Nou, dat was een dodelijke weggever. Vratten op de linkerkant van je lijf dubbel zo erg... want links was van de duivel, bla bla bla. Je ziet die, die, die, die religieuze ja. uh, hoe heet het, uh, symboliek er, erin door. Uh, van alles en nog wat kon je mensen dus echt opvoordelen. En het rare is... Nooit is iemand op is, is linkshandigheid zelfs maar een factor geweest. Het is nooit in een proces aangevoerd voor zover ze genoteerd zijn als ja maar die is linkshandig. Ik denk dat dat is omdat uh, van al die andere dingen, die zitten allemaal onder je kleren, die zitten allemaal verborgen en die, die kunnen dus ook als iets stiekem schelden. Uh, en daarvan kun je voor onderstellen dat ze bij jou in de familie niet voorkomen. Terwijl iedereen weet, linkshandigheid is toch wel zo wijdverbreid. En zichtbaar. Dat de trefkans dat je, als je dat, als je dat zeg maar als een soort van misdaad gaat hanteren. dan is de kans dat je in je eigen terecht terechtkomt. en ja, ja. daar slachtoffers ja. valt, die is heel groot. En misschien ook dat het als minder gevaarlijk werd gezien. maar gewoon als. Nou ja, juist daarom. Maar kijk, komt ook bij de familie voor, dus valt het reuze mee. Ja. Dat idee. Maar de, de ergste dingen zijn toch de dingen waarvan we veronderstellen. dat ze niet van ons zijn, maar van een ander. Als een ander er last van heeft, dan is het heel erg. En als het ook bij ons voorkomt, nou ja, goed. Ook is Misschien niet helemaal 100%, maar toch een stuk minder erg. De mensen die het hardst roepen dat tienermeisjes meisjes niet zwanger mogen worden... dat zijn de mensen die in hun eigen familie zo'n geval niet kennen. Ja, ja. Zodra ja. dat wel ja, gebeurt, ja, gaan ze ja, er eens heel ja, het anders het over zo, ja, Dat brengt. zit er denk ik een ja. beetje achter. En je kunt, ja, met linkshandigheid, je kan het niet verbergen. Nee. Het valt niet zo vreselijk op, maar het is wel zichtbaar. Wat is wat jou betreft, want het is bijna kwart voor één... dus dan gaan we naar het hoorspel luisteren. Wat is wat jou betreft het grootste vooroordeel... wat, uh, wat, wat jij zelf had dat is weggenomen? Oh, jeetje. Nee, ik had er eigenlijk nooit zo over nagedacht. verder. Maar het gewoon speelt geen rol. Je bent, als je linkshandig bent, ben je gewoon linkshandig. Dan denk je er überhaupt niet over na. Zijn die rechtshandigen die denken, klopt het nou dat linkshandigen eerder doodgaan? Ja, oh god. Ja, dat, we, nog ja, even dat is een de verhaal de val, van he? 25 jaar geleden, door Stanley Coren bedacht. En die zie je nog steeds ja, terugkomen ja, als de ja, gaat Dat om om is Omdat het zo mooi is, namelijk het is een verhaal van anderen. Rechtshandigen vertellen ja. dat door. En die vertellen, kijk eens, ze gaan eerder dood. Maar dat is onderzoek dat zo verschrikkelijk slecht gedaan is. Het is ook meteen rechtgezet in Nature door een en meneer Wood. Maar niemand leest Nature. En zo, ja, verhaal is te lekker, dat blijft dus doorgaan. Maar, maar maak je... u geen zorgen, u gaat niet negen jaar eerder dood. U en het lijkt me ook, als het wel zo was geweest, dan was de medische wereld daar natuurlijk al lang exact. op. Exact. En er zijn op geen verplichtingscampagnes. Er zijn om te, er geen verplichtingscampagnes, er is helemaal niks. En datzelfde geldt trouwens ook voor al die verbindingen met ziektes. Die zijn toch in ieder geval altijd zo zwak dat er niemand is die daar echt werk van maakt. Nee. Er zijn geen screeningscampagnes. Uh, er zijn geen schoolartsen die... oh, je bent links, dan moet je extra onderzocht worden. Het gebeurt gewoon niet... Nee. Dat laat al zien dat er niet zoveel aan de hand is. Wij praten straks verder na 1 uur. Zometeen gaan we eerst luisteren naar uh, een herhaling van het bureau. Uh, na 1 uur kunt u bellen of zometeen al 0800 1121. Voor al uw vragen of opmerkingen over linkshandigheid. We hebben het al uitgebreid over de werking van de hersenen gehad. Er zijn genoeg vooroordelen die uh, te ontrafelen zijn. Dus uh, laat het ons weten. Mailen kan naar casaluna@ncrw.nl. Twitteren doe dat vooral ook nog, hashtag Casaluna. En dus bellen 0800 1121. En Inge gaat proberen alle telefoontjes op te nemen. Ik heb het idee dat ze een heel lam linkerhandje gaat krijgen, zometeen van de, de hoorn vasthouden. Wij praten na 1 uur verder met mijn gast, dus uh, vannacht Rick Smits, die het raadsel van linkshandigheid schreef. Tot zometeen.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 Met dergelijke gedachten liep hij voort, zonder iets in zich op te nemen. Soms hardop pratend als hij zichzelf ervan probeerde te overtuigen dat Ad het volste recht had er de brui aan te geven. Maar recht? Wat is recht als je iemand zo'n groot plezier kon doen met zo weinig? Hij lachte om zijn eigen melodramatiek. maar kreeg zichzelf, ondanks die zelfkritiek, niet onder controle. Dat hij niet naar Frankrijk kon, was nog het minste, al was het treurig. Erger, onvergeeflijker was dat hij voor zijn hoofd was gestoten... terwijl hij zijn hele leven moeite deed zo weinig in te zetten... dat hem dat niet kon overkomen. Verraad, gebrek aan solidariteit. Maar wat had hij daar tegenover kunnen stellen? Mensen die geen vlees eten, geen wijn drinken, geen tomatenlusten, geen koffie. Die nooit hun huis verlieten. Hadden ze soms moeten ingaan op hun voorstel om samen een huis te kopen? Hij dankte God dat hij daarop niet was ingegaan. Al had hij het ook geen ogenblik overwogen. Ja. Ad wil niet meer voor de katten zorgen. Waarom niet? Hij vindt het te vermoeiend. Maar het is toch helemaal niet vermoeiend? Voor ons niet, maar voor hem wel. Ad is niet sterk. En Heidi zei nog wel dat hij het zo leuk vindt. Nu dus niet meer. Er moet toch een reden voor zijn? Ik denk dat hij ons kwalijk neemt dat we niet samen met hen dat huis hebben willen kopen... Ja, dat zou toch gek zijn, maar zo zijn mensen. Ik was er al dadelijk huiverig voor. Je bedoelt dat het mijn schuld is? Nee, dat bedoel ik niet. Het leek anders wel zo. Jij bent op Heidi afgegaan, dus jij kon het niet voorzien. Nee, dat zou ik ook zeggen. En hoe moet het nu? Dan kunnen we dus niet naar Frankrijk. Nee. Terwijl alles al klaar ligt. Ja, maar daar komen we wel overheen. We verzinnen wel wat anders. Als je dat want je bent in staat om nu gewoon naar je werk te gaan... alleen maar om Ad een lesje te leren. Tjitske, hoe is het afgelopen? Het is goed gegaan, maar ik moet vrijdag terugkomen... want het blijkt kwaadaardig te zijn. Ik had daar niet op gerekend. Nee, dat begrijp ik. Mijn moeder heeft het ook gehad. Hm. Mogen de anderen het ook weten, of wil je dat ik het voor me hou? Oh, ze mogen het best weten, hoor. Als ik maar niet met iedereen over hoef te praten. Goed. Hou je maar goed. Ja hoor. Henk vindt het bulletin prachtig. Ik had het tussen de andere tijdschriften op het tafeltje gelegd en hij haalde het er meteen uit. Wat is dat leuk geworden, zei hij. Dat doet me plezier. Hij vond de kleur ook zo mooi. En dat de omslag zo sober is gehouden. Mosgroen. We gaan toch maar niet naar Freiburg. Want Beer is ziek en nou durft hij helemaal het huis niet uit. Wat heeft Beer? In ieder geval ernstige bloedarmoede. Maar Lemke denkt dat het ook wel eens leukemie kan zijn en dan is besmettelijk. Ben je bij Lemke geweest? Die dierenarts in Heilo vinden we niks. Uh, wat zijn dan de symptomen? Hangerig. En koorts. Vorige week had hij plotseling 41. Toen heeft hij een penicillinespuitje gekregen. En toen vrijdag had hij weer 39,5. Een uur later 38,5. En weer een uur later 37,6. Toen hebben we een taxi naar Amsterdam genomen. Want hij vertrouwde het niet meer. En volgens Lemke waren we maar net op tijd. Zielig. Dan weet je dat weer. Titske moet vrijdag geopereerd worden. Ze heeft borstkanker. Nee. Ik vertel dat omdat ik vrijdag al met vakantie ben. Dus een van jullie zal haar dan ziek moeten melden. Had je het dan niet beter niet kunnen vertellen? Dat heb ik Titske gevraagd. Uh, ze vindt het niet erg als de mensen het weten. Als ze maar niet met iedereen over hoeft te praten. Wat moet ik dan zeggen? Dat moet je zelf weten. Ik wil toch wel graag precies weten wat ik dan zeggen moet. Dan zeg je dat ze moet worden opgenomen voor onderzoek... maar dat je van de details niet precies op de hoogte bent. Nee, want nu je het ons verteld hebt, ben ik wel op de hoogte van de details. Dus dat kan ik niet doen. Dan zeg je maar dat je het niet van haar gehoord hebt... dus dat je daar niets over kunt zeggen. Ik zal zeggen dat ik het wel weet, maar het niet mag zeggen. Dat is dus niet zo. Je mag het best zeggen, als ze er maar niet met haar over gaan praten. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dan had je het me maar niet moeten vertellen. Als Bart er niet mocht zijn, dan ben jij het dus ook. Ik zei niets. Gaan jullie weer naar Frankrijk? Nee, dit keer blijven we in Nederland. Ja. Nederland is ook mooi. Oh, zeker. Zij ja. op het Goed. Dat wil zeggen op het ogenblik ben ik met vakantie. Maar. Ik denk dat het wel goed gaat. Oh. We zijn toch maar niet naar Frankrijk gegaan. Omdat we niemand konden vinden voor onze katten. Mm. Hoe je met die Met mm. Goed. Ze is van plan om volgende week mee te komen. Als je het leuk vindt, tenminste. Ja, jazus. We zijn gisteren naar Haarlem geweest, naar het Teylers Daar ben ik nog nooit geweest, maar het was dicht. Op maandag zijn ze dicht. Nou, toen hebben we eerst door Haarlem gelopen, Een glas bier gedronken bij Brinkman. En toen hebben we Klaas opgebeld en in Den Haag Indisch met hem gegeten. Ja, dat is niet. Goed, je moet het goed hebben. Of, tenminste goed als je het mij vraagt, ziet hij het leven niet meer zo zitten. Nee. Maar dat is al zo lang als ik hem ken. En vanochtend ben ik begonnen met het opruimen van het hok in de gang. Als je zoiets niet onderhoudt, dan wordt het een enorme rotzooi. Ik heb nu een nieuwe plank aangebracht. Ik ben bezig met het sorteren van de spijkers. Dat is verdomd moeilijk. Veel moeilijker dan het schrijven van een artikel. Wat ga je doen? Is... Moet <macht> je helpen? Nee. Echt nee. nee. nee. nee. nee. jo. jongen. Mama, du sollst toch niet om um deinen jongen weinen? Mama, als werd dat Schicksal wieder ons vereinen. Wat is er? Dan kan dat gebeuren? Ik, Toch? Ik, ik. moet een riem hebben. Zeg het nog eens. Een riem. Een riem? Uh. Heb je dat al aan Karel gevraagd? Ja, dat is Dat is een zin. hem wel nog bellen. En anders koop ik hem wel het leven is. Onverzeld moeilijk. Het leven is moeilijk. Onverzeld -mo moeilijk, hè? Oh, helemaal. Onvoorstelbaar? Uh. Het leven is onvoorstelbaar moeilijk. Eh. Uh. Uh. Ik mis me niet. Wat? Ik verjaar me niet. Nee, dat heb ik. Hm. Waarom vind je het moeilijk? Allere, want... ...onderden uh, hebben een vrouw. En die vrouwen die hier zitten dan, die hebben toch ook geen vrouw? En ik mag me Waar maak je je dan zorgen over? Zou ik me nou maar geen zorgen maar Die gaan op hun beurt ook wel dood, mogen we aannemen. En de Karel is wel de laatste waar je je zorgen over hoeft te maken. Ik, ik ben. Gedeprimeerd. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. begrijp ik best. Ik begrijp natuurlijk ook dat gedachten in zo'n omgeving als hier gaan ronddraaien. Het enige wat je kunt doen. Is proberen ze van je af te zetten. Ja. Nou, ik ga weer eens. Volgende week kom ik met Nicoline. Blijf, blijf, blijf maar zitten. Nee. Ik breng ze naar de deur. Neemt u me niet kwalijk, maar ik heb u hier nu al een paar keer gezien. Is die meneer hier al lang? Hoe lang ben je hier nu al? Twee maanden? Jee, Dat is geweldig. Mijn man is hier al een half jaar, en die kan alleen nog maar ja, en nee zeggen. Meneer is hier tweeënhalf maand en die praat al zo goed. Is dat uw vader? Nee, het is mijn vroegere directeur.